Kees ontslagen met het NOS-journaal. De ontslagendirecteur van het COA, Nurten en al heeft fel uitgehaald naar de commissie Scheltema. Volgens al was de commissie niet uit op feiten, maar op het aanwijzen van een hoofdschuldige. Op een persconferentie in Den Haag zei ze zojuist dat het rapport tendentieus is, tegenstrijdig en op veel punten onjuist. Ook sprak ze van een schijnproces. Volgens de commissie Scheltema heeft het functioneren van al-Bayrak bij het COA geleid tot sociale onveiligheid in de organisatie. Er heerste in de organisatie een cultuur van verdeel en heers en al-Bayrak stond niet open voor kritiek, al dus de commissie. Bij een serie bomaanslagen in Baghdad en steden in het noorden van Irak zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen.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 De werkloosheid onder jongeren stijgt. Vorige maand was bijna 12% van de jongeren werkloos, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar geleden had ruim 9% van de jongeren geen baan. De werkloosheid steeg over de gehele linie licht. Vorige maand werden 465.000 mensen werkloos. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking. Uit de beeldentuin van een kuurcentrum in het Groningse Nieuwe Schans zijn maandagnacht 13 bronzen beelden gestolen. Opvallend is dat alle gestolen beelden van de Russische kunstenaar Alexander Taratinov zijn. De meeste beelden zijn zo'n halve meter groot, twee beelden zijn bijna anderhalve meter groot. De politie denkt dat die niet door één persoon te tillen zijn. De schade voor het kuurcentrum loopt in de tienduizenden euro's.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 Je pego, he? Delicia, delicia. Als je me zo me zo mist, ah, als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 De F-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 It's you